Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Jan van de Putten met het NOS journaal. De afwikkeling van het faillissement van DSB Bank gaat 5 tot 10 jaar duren. Dat zeggen de curatoren van DSB in hun eerste verslag over de toestand bij de failliete bank. Ze inventariseren de boedel en doen een eerste onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Volgens de curatoren konden het Dirk Scheringa Museum en de sporttak van DSB alleen bestaan door de winsten van de bank en zijn ze daarom failliet. Verder zeggen de curatoren dat in de eerste helft van volgend jaar de bezittingen worden verkocht en dat de schuldeisers daar in de tweede helft van het jaar een terugbetaling door kunnen krijgen. Ten slotte zeggen de curatoren dat de klachten van gedupeerden alleen op individuele basis kunnen worden behandeld, dus niet collectief door een stichting. De politie Midden- en West-Brabant draagt twee politiemensen voor voor ontslag. Twee anderen worden berispt en hun bevordering wordt met een jaar uitgesteld. De vier waren eind september in een vrije tijd gaan stappen in Breda. Ze dronken veel te veel en raakten betrokken bij een vechtpartij met burgers. De korpsleiding noemt hun gedrag onaanvaardbaar. Transavia-piloot Julio P. heeft mogelijk toch mensen vervoerd op bepaalde vluchten. Volgens het OM blijkt dat uit een logboek dat bij hem thuis is gevonden. Uit het logboek zou blijken dat hij ook heeft gevlogen met toestellen waarin mensen vervoerd konden worden. De Transavia-piloot zou onder de dictatuur in Argentinië hebben meegedaan aan dode vluchten... waarbij politieke tegenstanders uit vliegtuigen werden gegooid. P. heeft zelf gezegd dat hij alleen straaljagers heeft bestuurd minister van der Hoeven houdt vast aan de bouw van een windmolenpark voor de kust bij Urk. Ze dus is het met de initiatiefnemers eens geworden over de financiële voorwaarden. Van der Hoeven geeft een miljard euro aan subsidies. Het windmolenpark bij Urk moet het grootste worden van Nederland. Het moet 400.000 huishoudens van stroom voorzien. Veel Urkers zijn tegen de bouw. Het weer bewolkt en wat regen. Morgen veel wind. In de noordelijke helft van het land enige tijd regen en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Um...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 I want to look good and make it hope that someone can take it God save me.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 You've got your way, but baby, there's a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 En, uh, um, nou ja, de, ook dat kan. Of ja. bedrijfsuitjes, zou ook kunnen. Als het maar een beetje met activiteiten te ja. maken heeft. Nou, dat zijn hele leuke uh, ja. ideeën, ja. zeker voor Zandvoort. Ja. Hebben jullie ook nog zoiets als een sponsor of iemand die jullie helpt of adviezen geeft? Nou, we, um, we hebben een, een flyer gemaakt en die uh, wilden we op een gegeven moment laten drukken. Alleen dat kostte nou ook geld. Ja. Dus uh, toen uh, zijn we heel veel sportwinkels langs gegaan en. Uh, en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 There's only so much you can learn in one place The more that I wait, the more time that I waste I haven't got much time to waste, it's time to make my way I'm not afraid of what I'll face, but I'm afraid to stay Selectiespelers van de Zandvoortse Tennisclub te benaderen om bij ons loopscholing te komen volgen. Veel van, de, van, die, van die spelers, hockey of voetbal, daar ook nog naast, dus vaak schort het niet aan het uithoudingsvermogen, nee. maar, maar kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie, in, oftewel algehele looptechniek, daar kan nog een hoop aan, aan verbeterd worden.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 Ze zijn nog niet zo groot, van de drie personen tot tien ongeveer. Ja. Dus dat zijn kleine groepjes, zeker als we, als we met z'n vieren ervoor staan. Uh, natuurlijk lukt het niet altijd om met z'n vieren voor de groep te staan. Mm -hmm. Maar wat we wel echt garanderen is dat, uh, dat er um, maximaal vijf trainenden zijn op één trainer. Ja, dus op, uh, ja. de individuele aandacht is uh, één op vijf. Ja, dat is best wel heel persoonlijk. Ja, ja, maar, hè? Ja. Ja. We hebben altijd aan het eind van het programma nog de vraag van waarom zouden we specifiek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 En wanneer er mensen zijn die de training nog even wat specifieker willen bekijken, kunnen ze het filmpje op onze website zien. Ja, kunnen ze okay. zien hoe dat er nou precies aan toe gaat. Ja. Nou, hartelijk bedankt voor deze informatie ja, en heel veel ook bedankt. See you.